De Duitse bondskanselier Merkel noemt het niet realistisch dat de Britten toegang houden tot voordelen als de Europese interne markt, zonder dat ze daar iets voor terugdoen. Ze vindt dat er onderscheid is tussen landen die lid zijn van de EU en landen die dat niet willen zijn. De leider van de Britse UKIP-partij, Farage, wil een voorkeursbehandeling voor het Verenigd Koninkrijk. Hij zei in het Europese parlement dat hij goede vrienden, goede buren en goede handelspartners wil blijven. Huizenkopers worden roekeloos, concluderen rechtsbijstandsverzekeraar Das en de vereniging Eigen Huis. Steeds vaker bieden ze op een huis zonder dat ze de financiering voor elkaar hebben. Dat kan leiden tot een boete van 10% van de verkoopprijs. Ook onderzoeken ze minder goed dan eerst of een huis verborgen gebreken heeft. Modebedrijf McGregor heeft voor 11 van de 50 delen van het bedrijf faillissement aangevraagd. De directie en de bewindvoerder zeggen dat de kans zo groot is dat iemand het bedrijf overneemt en mensen hun baan houden. Alle winkels en de webshops van McGregor blijven voorlopig open. Nog nooit hebben de Rijn en de Maas in juni zoveel water te verwerken gekregen. Volgens Rijkswaterstaat levert de grote hoeveelheid regenwater geen grote problemen op. Wel staan op sommige plaatsen uiterwaarden blank. Door de Maas stroomt zo'n 500 kubieke meter per seconde noemt het uniek dat er in een zomermaand zoveel water in de rivieren staat. De grote hoeveelheid water heeft te maken met de enorme regenval van de afgelopen weken in grote delen van Duitsland, België en Frankrijk. Het weer dan nog, vanmiddag en vanavond een enkele bui, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen wat zon, soms regen en het gaat vooral aan de kust stevig waaien. Dit was de Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, nou, daar zijn we dan. 28 juni alweer, het schiet alweer op. En uh, welkom. Dit is CRM Lunch. En we ons weer even voorlopig te laatste. Want uh, jullie gaan we er even een maandje mee stoppen. En eventjes op uh, komen en zo. Oh. Geestelijk opladen, zoals dat heet. Even de zomerstop. In uh, juli augustus gaan we gewoon weer door hoor, met dit programma. De woensdagse aflevering gaat gewoon wel door. Ja, de mensen die uh, zo moesten op, even zo, dan bieden we gewoon gewoon door. Nou, oké. Okay. Dus op woensdag blijft hij gewoon lekker live gaan. Dat voor lunch. Maar de andere dagen, tenminste, de maandag en dinsdag stoppen we voorlopig niet in ieder geval even. En voor gisteren gaan we met uh, frisse moed aan de gang weer. Er ook. Ik probeer het nog even uh, iets nog druk doen om te trachten om de computer aan de praat te krijgen. Ach ja, soms dan zit het allemaal tegen. De trein wilde ook al niet loskoppelen vanmorgen. dat zat alweer tegen. Jongen, jongen, wat een ellende allemaal. weet ja. je wat ik dacht? Ik dacht, weet je... Nou ja, het heeft natuurlijk geen zin om uit de trein te springen en een parachute te nemen. Dat, maar... dat heb geen nut. Maar, maar um, de eerste plaat die we draaien, die hoorde ik vanmorgen toevallig op de radio. ik vond het zo leuk, nee? maar Ik denk ga ik ga het ook even draaien. Dat gaan we even opgezocht natuurlijk. En hij, nou, ik zo'n leuk liedje. Ik dacht, nou, dat gaan we doen. Ja, Something Happened. Zo heet het gezelschap. En het nummer, dat heet Parachute.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 This is just me calling Take It's a parachute. beautiful day for jumping Take There's nothing parachute. here to keep you back Take a I'll make it safer for you Take, Take your parachutes parachute on your back And if the winds don't catch you I will, I will If the wind's not there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 Het blijkt uit 1990 te komen, dus het is nog een tijdje oud. Maar uh, het vindt wel lekker, klinkt gewoon lekker. Uh, Something Happened komt van een album dat heet Stuck Together. En, uh, nou, het, uh, nogmaals, het komt dus uit 1990. En, uh, nou, ik hoorde hem toevallig vanmorgen. Ik denk, hé, hey, dat vind ik een leuke. Die ga ik ook even draaien. Ja, nou, dus soms heb je dat zo'n mooiste, zo'n leuk liedje op de radio. En dan denk ik, gewoon doen. Het zijn de Foretops. Oud liedje van, uh... ja, van wie je ook weer. Boeiend, No. If I were a carpenter, dat is in ieder geval de titel. Yeah. Als ik toch een stimmerman was nou, dan blijkt het niet Ben ik zou constant op mijn duim slaan, dat is helemaal niks de uh, four tops uh, waren dat uh, het liedje werd geschreven door Tim Harding en uh, een andere hitversie was inderdaad die van Bobby Darin dat was eigenlijk de hitversie en deze ook trouwens twee, twee belangrijke. En er zijn nog heel veel andere mensen. Zoals de Small Faces, de, de Joan Base, Johnny Cash, de Waylon Jen, Jennings. Die ook dat nummer allemaal opgenomen hebben. Nou, dit was in ieder geval de versie van de Four tops En ik zei het al, het werd geschreven door Tim Harding. Ja. ja. Dat is een hele mooie vandaag. QB en de Blizzards. Joehoe! The tears that filled your eyes John Ja, dat dus staan eventjes drie uh, heerlijke... Nus van QB en The Blizzards. Al uh, komstig van uh, LP namelijk. Hun legendarische album Groeten uit Grollo. En uh, de nummers die u achter en volgens hoorde van deze band... was natuurlijk Somebody Will Know Someday. Wat ik persoonlijk een van de allermooiste QB nummers vind. Verder uh, Another Day Another Road. En daarna natuurlijk The Big Bell. En... Uh, Daaruit kon je ook nog eens even goed concluderen dat Herman Brood. Eh, best wel een behoorlijk partijtje bluespiano kon spelen. Niet gering, zeg. En dan natuurlijk eh, fantastische gitarist eh, Elko Gelling. En Harry Muske natuurlijk. Dat waren eigenlijk wel de drie toonaangevende mensen van deze. Drentse Bluesband. Afkomstig uit Grollo. En in Grollo, in eh, Drenthe, heb je nu ook een heus. QB Museum. Dus als je daar ooit eens een keer komt, in Grollenhoek, nou, dan ga je daar naartoe. Naar het qb Museum. Dat is best wel leuk. Ja, in Drenthe. Goed, we gaan even nog een plaatje draaien. Even kijken hoe het allemaal loopt met het nieuws. Het loopt allemaal niet zoals het lopen moet, want de computer had kuren, wil er iets starten? Ja, dat heb je met die rotdingen die computers kosten een stuk. Soms zijn het verschrikkelijke dus instrumenten. Echt waar. Soms. Soms. Soms. Nou. Maar goed. De, we zijn flexibel en dan stellen we het gewoon een beetje uit. Het regent nieuws Het komt eraan. Maar het duurt nog even. Charles Bradley to be back home, yeah. For the love we stole, it's a sin. Als je dan zo'n uh, zo wekelijk zo'n zo lijst krijgt, dat doet Spotify dan, uh, die, die geeft je dan zo'n lijst. Discover Weekly heet dat, en dan krijg je een hele lijst waarvan ze denken: Oh, dat, uh, dat vindt die manier vast wel leuk. En daar kom ik dan altijd weer dingen tegen, dat denk ik van: Vind ik lekker dit? Dit kende ik helemaal niet, dit nummer, maar het was wel gek. Dark End of the Street heet het, en uh, het uh, is van de commitments. En het is gewoon een heerlijke plaat. Weet je? Ja, lekker. lekker. Beetje, beetje gospel zou ik maar zeggen. Het is best wel lekker. Goed, nou, het is het nieuws. Dat laat nog even op zich wachten. Maar het komt eraan. En dus schuift alles een beetje op in dit programma. Maar dat vinden we helemaal niet erg, hoor. Tuurlijk niet. Het komt er gewoon aan. Dus we weten dat het in het vat zit. En wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Zeggen ze altijd. Dus we gaan er even door met een lekker plaatje. En uh, als je de computer niet kunt opleuken... Uh, uh, dan uh, nou, doe je het maar met een andere ding. Hè? Uh yeah yeah then s do you mind a speeding card car walking on cars you you what you like it's on your mind if I get it right How I will loath it no one knows and this secret's all that we've got so far The demons in the dark lie again play pretends like it never ends This way no one has to know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 En het, uh, zo heet de groep. En het nummer heet Speeding Cars. Nou, uh, sneller dan de computer, in ieder geval. Oh, dit is mooi. Ah, oh, dit is lekker. De oh. Crusaders met Randy Crawford. Streetlife. Lekker. Lost found, hear the long sound of music in the night. Nights are on. Lekker hoor. Ja, dat hoor je niet zo vaak op de radio. Meestal, meestal hebben ze dan een, uh, een, een, een single-edit, zoals het genoemd, noemt, en deze uh, al het leuk is eruit geknipt. Maar dit was eens even lekker de echte lange LP-versie. De Crusaders. Vroeger heette ze de jazz crusaders. Slotjoen van dit programma is ook altijd van, is ook van hun. En uh, Ah, dit was uh, samen met uh, de toenmalige zangeres uh, uh, Randy Crawford. Ik kan me ooit nog eens herinneren dat wij met de band nog eens een keer dit nummer een kwartier lang vol <lacht> ja. ja, je kunt het best zo lang maken als je het hebben wilt natuurlijk. Maar goed, dit was hem. Street Life van uh, Randy Crawford samen met de Crusaders. Thank you to today. And it is Miss Montreal. One last drink. De laatste is hoor. Ik het. Nou, we hebben er nog eentje te gaan en dan zijn we bij het nieuws van de NOS van 1 uur. Ja, het loopt iets anders dan ik gepland had voor vandaag, maar het maakt niet uit. Dit is uh, Nicky Romero en Future Funk samen met Nile Rodgers. Muziek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 ...chauffeur, de oldschool funk... Dat, uh, <laughs> ...dat is ook niet zo'n grote stap... ...dit is dus Mezio Parker... ...en uh, Mezio neemt ons mee... ...naar het nieuws van 1 uur... ...van de NOS, dus tot zo... ...aan de andere kant, met de conference... ...met natuurlijk straks een recept... ...met de bioscoopagenda en met het nieuws... ...we zitten vol, 2 uur... ...zo is het... ...tot zo dus...